De arrestanten zijn een Jordaniër, een Turk en een Deen die in Egypte woont. Over een doelwit wil justitie niet zeggen. Het terreuronderzoek loopt nog steeds. De Deense minister van Justitie zegt dat de arrestaties het bewijs zijn... dat er nog steeds een serieuze dreiging is. In 2005 ontstond grote ophef in de islamitische wereld... nadat een Deense krant spotprenten met de profeet Mohammed had gepubliceerd. Een Chinese dissident is gevlucht naar de Amerikaanse ambassade in Peking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 Het weer, het is regenachtig en dat blijft overdag ook zo. Maxima van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag ook buien, Koninginnedag afwisselend wolken en zon. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Gouda en Nieuwerbrug drie kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. We zijn er tot twee uur en uh, het woord is aan u dit uur. De eerste uur was Bart Reumer te gast en uh, hebben wij het uh, uitgebreid over zijn vader Piet gehad. Uh, we zijn uh, ja, aan het herdenken geweest, zou je kunnen zeggen. We hebben, we, hebben het, uh, ja, we hebben een monument, een radiomonument opgebouwd voor Piet Reumer en... Een ander gegeven vandaag is dat, dat de lintjesregen geweest is. En nou hebben wij dat een beetje gecombineerd met elkaar. En de vraag is nu, wie zou u postuum een lintje willen geven en waarom? Het kan een beroemde persoon zijn, kan ook iemand uit uw uh, omgeving... Of, of uit de of familie of vriendenkring of zo zijn. Uh, u mag zelf kiezen. Dus uh, aan wie zou u postuum een lintje willen geven en waarom? 0800 1121 is het telefoonnummer. 0800 1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En twitteraars kunnen terecht bij hashtag Casaluna Ik heb Irene nu aan de telefoon. Goeienacht Goeienacht Ik kwam net terug van een bijeenkomst waar mijn zoon een linkje had gehad Oh? Gehad gekregen Waarvoor? Ja, waarvoor denk je Vrijwilligerswerk natuurlijk, want dat zijn de mensen... die tegenwoordig gelukkig in de schijnwerpers staan. Ja, maar wat voor vrijwilligerswerk deed hij? Nou, dat was onderhand een waslijst van 20. Oh! En hij moest in de maan genomen worden... zijn moeder moest in de maan genomen worden... en dat is allemaal gelukt. Ja. En uh, ik dacht... hij heeft het in wezen, heb ik gezegd toen ik wegging voor drie generaties. Die hebben meegedaan in Driebergen. Wij waren de pioniers, mijn man en ik. Hij moest mee. En van huis uit had ik al vrijwilligerswerk meegekregen. En het is in de genen doorgegaan. Ja. En hij doet dus... Uh, uh, je hebt in, in Driebergen wonen wij... En daar is een van de eerste speelweken georganiseerd. Dat is de laatste week voor de schoolvakantie van de kinderen, van de lagere school. En daar speelt hij een rol bij? En daar hebben wij, we zijn met drie generaties ja. begonnen. En nu zijn we weer met drie generaties. En naar aanleiding daarvan en andere verenigingen uh, werd mijn zoon van dit technische dienst van opbouwen wat zijn vader ook had gedaan en nog iemand van die technische dienst want je moet dat zien dat is ja hoe noem je dat tegenwoordig schoonzusters uh, beginnen ze met opbouwen van de tenten uh, ja. maar voordat we uh, Irene dat helemaal gaan uitwerken want de vraag is uh, wie zou je postuum een lintje willen geven mijn moeder ah waarom je moeder daar heb ik het van geleerd het vrijwilligerswerk ja ik heb van haar geleerd, eerlijk, respect en discussiëren. Discussiëren ook? Ja, wij konden fantastisch discussiëren met z'n tweeën. En dan heel fel, en dan op een gegeven moment hand op tafel, lachen, een kopje koffie en weer verder. En waar hadden jullie het dan bijvoorbeeld over? Alles. Je kan het zo gek niet praktiseren. Zij heeft in de politiek gezeten, ik ook. Maar eh, vrijwilligerswerk, eerlijkheid en, en dat soort dingen. Irene, je mag alles vragen als je het maar beleefd doet. En met, met respect ten opzichte van de anderen. Want dan krijg jij ook respect. Ja. En zo is het begonnen. Ik zie me nog langs de deuren lopen met eh, de kinderpostzegels en prooi van Duten. Wat zeg je nou? Brooien van Tuten. Dat was de kalender van het koninkrijk huis. En daar kregen instellingen ook weer geld van. Oké. Okay. En jouw moeder deed zelf ook vrijwilligerswerk? Ja, nou... Wat deed zij dan? Uh, de politiek had ik al gezegd. Uh, Reumafonds, uh, kankerbestrijding, mensen in de buurt helpen. Ja, zo zijn wij opgevoed. Je, je leeft niet alleen voor jezelf. Je leeft in een gemeenschap. Ja. En dat krijg je van kind mee. Ja. ja jouw zoon heeft nu een lintje gekregen. Uh, ja. Is hij de eerste generatie die een lintje krijgt? Uh, voor zover ik weet wel. Bij jullie in de familie dan? En, en jouw moeder had er eigenlijk eentje moeten hebben? Of ze hem geaccepteerd had, is wat anders. Maar ze had hem wel moeten hebben. Waarom zou ze hem niet geaccepteerd hebben misschien? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Maar um, ze is jong gestorven. Maar in de hart denk ik wel. Want ik heet natuurlijk ook niet voor niks Irene. Godin van de Vrede. Ja. Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren En ik kreeg commentaar jouw ouders hadden les. 1941. En ja. Je krijgt het mee. Toen wij trouwden was het een heel feest. Ja. De, de, de muziekvereniging kwam. De hele, de hele buurt stond op stelte. Ja, nee, ik weet niet beter. In ieder geval, jouw moeder zou een lintje moeten krijgen. En, en, en krijgt dat nu postuum van jou. Ik dank je wel voor het bellen, Irene. Graag gedaan. Goeienacht, hè. Dag. Dag. Uh, we gaan naar Arie. Goeienacht. Hallo. Zeg het maar, wie zou volgens jou postuum een lintje moeten krijgen? Of wie wil uh, jij postuum een lintje geven, zo moet ik het zeggen. Ja. Uh, Leo Hordijk en zijn vrouw. Leo Hordijk. en zijn vrouw. Ja. Wie zijn dat? Die wonen in mijn uh, plaats, Markenam, Woonden. En die hadden daar een beetje een groentewinkel de En uh, tijdens de oorlog hebben ze vijf Joden verborgen. Ja. In de gevel van hun huis staat nog steeds een tekst... Die ik niet helemaal kan reproduceren, maar het gaat zoiets als van uh, tegen moffenkracht en verzet we zij uh, overwonnen of zo. Ja, ja. En, en welke plaats was dat, zei je? Monnikendam. Monnikendam. En, en hoe lang geleden zijn Leo en zijn vrouw overleden? Zijn vrouw is vorig jaar overleden. Ik zat in Argentini op vakantie. Ik ben er vaak. En toen zag ik een heel streekblad. Ik klikte eens in op het internet. Een overlijdsadvertentie van haar. Dat deed me echt voor Ja. En Leo zelf? Ah, die is al een paar jaren vorig, denk ik, overleden. Ja. En wat voor mensen waren dat? Behalve dat ze in de oorlog... een gewoon dus... kleine zelfstandigen. Die uh, een winkeltje hadden uit, een groentewinkel die eigenlijk, uh, ik denk dat ze nooit bij een kerk hebben gehoord of zo een kerkgemeenschap in onze uh, uh, stad was toch heel erg opgedeeld in je bent katholiek, dan koop je bij katholiek en je bent gereformeerd dan doe je dat en, uh, enzovoort. De Se secularisatie, hè? Mm -hmm. maar ik denk dat zij er niet zo toe behoorden uh, maar die mensen hebben het gepresteerd om vijf uh, Joden. Ja. te verbergen. Ja, dat is Altijd dapper. Tijd en achter schotten in het huis. Ik ja. vind het echt... Ja, maar het gewoon... Uh, ja, inderdaad. Mooi, mentaliteit, maar, maar, maar, dat, daad, maar je had ergens voor. En die mensen hebben daarvan gestuinen. Ja. Maar kende ken jij ze goed? Want ze hebben na de oorlog nog heel lang geleefd. Hoe, hoe waren ze daarna? Hoe waren ze verder? Ik kende ze niet zo goed. Want die kent eigenlijk dit verhaal in de, in de verleden tijd. Um, Eén van die mensen die hij gered heeft... Ja. is teruggekomen en heeft hem uitgenodigd om naar Amerika te gaan. Want die was inmiddels toch een rijk zakenman of zo geworden. Ja, ja. Dus op zich is dat goed gekomen... Maar er, er was ook een soort uh, scheiding hè? Van, van geesten in de, in de familie. De, uh, de kinderen wilden wel of niet mee. Ja. Dus ik ken er een paar die hier uh, in Mankadam nog wonen. Die zijn nooit meegegaan. Ja, maar heb jij toen gehoord... Ja, ik was zoiets van, uh, wat moet ik daar doen? Ja, maar waarom vertel, je, waarom vertel je dit? Want je zei, ik ken het uit het verleden. Dat het gaat ook over het verleden natuurlijk. Maar je hebt het pas later gehoord dus. Nou, ik vind uh, jouw item... Ja. Uh, wie... Uh, ik wil je dus heren ja. door een, door een uh, ja, kruisje of een lintje. Het, het, het. er zijn er vier of vijf radiaties in, geloof ik, in Nederland. Ja. Maar dan, bedenk jij, of dan denk jij aan Leo Hordijk en zijn vrouw. Exact. Ik dank je wel voor het bellen. Dag ja, dank u wel. Dag. Ik kijk even in de mailbox en ik zie iemand, die, er staat geen naam bij, maar uh, die schrijft, mijn pleegvader verdient een uh, postume, een lintje. Maar hij had hem zeker geweigerd. Waarom? Verdient hij hem omdat ik zijn laatste pleegkind was? Uh, oh, uh, we kunnen bellen. Misschien is dat wel leuk. In de mail dat gaan we even proberen. Ik ga ik ondertussen even. En er staat een telefoonnummer bij. De, uh, een ander. Uh mailtje voorlezen. Hallo, ik zou heel graag een lintje aan mijn vader Hans Jaarsma willen geven... omdat hij door de jaren heen mij heel erg gesteund heeft... en omdat hij laatst erg ziek was en ik erg trots op hem ben... en dat hij zo sterk blijft, ondanks alles. Pap, ik hou van je, je zoon. Dat is niet postuum, maar dat is wel mooi. Toch. En um, dan is er nog een link naar een website binnengekomen. Ik zit even Doet. Kijk ook nog even naar Twitter. Uh, Robert Jasper Grootveld wordt genoemd. En ja, dat is het even wat betreft de mensen die uh, postuum een lintje zouden moeten krijgen. Ik denk dat we even naar wat muziek gaan luisteren en misschien dat we daarna uh, die persoon aan de telefoon krijgen die aan het mailen was. En die muziek die komt van Miss Montreal en het heet Everything. Miss Montreal was dat Hans, uh, van het album I'm a Hunter. En dat is het derde album van haar. Een talent uit bedemsvaart. En dit nummer heette Everything. Ik heb ondertussen wat problemen met de computer. Maar ik geloof dat het wel goed gaat. Ik heb uh, nog een mailtje binnengekregen. Uh, daar staat, Hoi uh, oh, Klaas, een lintje. Ik zou willen dat, hare majesteit belieft, dat het hare majesteit beliefd mij een lintje toe te kennen. Inmiddels werk ik nu 47 jaar. Uh, als ik straks met pensioen ga, heb ik 50 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Ook geef ik als ervaringsdeskundige al 21 jaar voorlichting over HIV, AIDS. Nee, niet postuum. En daar gaat hij weer. Ik heb een firewall. Volgens mij heb ik een virus of zo. Ben ik dat, ben ik niet helemaal klaar met dat mailtje, maar in ieder geval... Uh, oh ja, ja, op de computer van mijn collega staat die gewoon... Uh, niet postuum, maar bij leven. Ik ben er nog steeds. Dank u wel, majesteit. Goed van Glorfinders staat erachter. Ik hoop dat die computer van mij het ook nog gaat doen. Uh, aan de telefoon, Marco. Ja, klopt. Marco, goeienacht. Ja, goeienacht. Volgens mij was jij van dat mailtje net, hè? Ja, dat klopt. Ik hoorde hem je voorlezen, dus ik, ik, ik dacht, dat komt zo, dat telefoontje. Ja, ja dat, dat jullie mij moeten bellen is een beetje raar, maar dat het ligt aan uh, onze vriendelijke provider Ben, die op de een of andere manier vindt dat ik jullie soms wel en soms niet mag bellen. Oh. Op de een of andere manier, ja, ik weet het niet, uh, dat is heel vre vreemd verhaal, dan moet ik nog een keer met in de slag. Ja, wou, maar, anders bellen wij jou. Gewoon. Maar mag ik, mag ik even, want het is misschien wel goed nu je het ja. toch over de telefoon hebt, om nog even het telefoonnummer en de vraag te noemen. En dan kom ik straks weer bij jou, maar uh, dat is heel snel gedaan hoor, want de vraag vannacht in Casa Luna is... wie zou u postuum een lintje, een lintje willen geven? En waarom? Dat kan een beroemde persoon zijn... of iemand uit de familie, vriendenkring, noem maar op. 0800 1121 0800 1121. Uh, als u wilt mailen... kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren... hashtag Casaluna. En de vraag dus... wie zou u postuum een lintje willen geven? En waarom? Marco, zeg het maar. Nou ja, mijn pleegvader, Dick de Haas. En eigenlijk mijn moeder ook, dacht ik er net aan, Maar... Toch was mijn vader iets belangrijker voor mij, mijn pleegvader. Want uh, hij heeft, uh, samen met mijn pleegmoeder dat wel, sinds de Tweede Wereldoorlog, vanaf de Tweede Wereldoorlog, heeft hij dus 42 pleegkinderen grootgebracht. 42? Ja, yep. en de, de, mijn, mijn oudste broer, zeg maar, die ging ongeveer met pensioen toen ik begon met werken. <laughs> zeg maar, zo, dat is mijn oudste pleegbroer, zeg maar die woonde natuurlijk al lang niet meer daar. Maar ja, inderdaad, in totaal hebben ze dus 42 pleegkinderen grootgebracht. Hoeveel keer je er daarvan? Uh, oeh, nou, een stuk of negen of tien, denk ik. Er zijn er een aantal zijn er naar Canada verhuisd. En weet je, die zijn allemaal verhuisd. Dus die ja. zie je niet vaak meer. Maar uh, ik ken hun namen in ieder geval allemaal wel. ja. Uh. En jouw pleegvader is overleden? Ja, hij is inmiddels overleden in 2003. Mijn pleegmoeder in 2002. En uh, ja, dat waren hele bijzondere mensen. Kijk, ik heb mijn hele leven heb ik in pleeggezinnen, kinderhuizen en bruindelhuizen gezeten. En uh, ja, dat. Dat, uh, dat is geëindigd bij hun, zeg maar. En bij hun ben ik tot rust gekomen eindelijk. Ja. En dat, dat, dat heb ik vooral aan hem te danken. Ik kijk nu naar hem en naar zijn foto. En uh, ik, uh, ik, uh, ik weet dat het goed was. Hoe heet, hij? Hoe heet hij? Dick de Haas. Dick de Haas. En je, en je pleegmoeder? Neil. Neil de Haas. En uh, ja, die, die, die twee. Die, ja, het is, het is heel bizar als je erover nadenkt. Weet je, ze zijn begonnen zeg maar, met oorlogswezen. En uh, ja, dan uh, kom ik. Uh, nou ruim 40 jaar later of zo uh, kom ik thuis naar of zo. Nee, of, ja, zoiets. Hoeveel, hoeveel jaar heb je daar gewoond? Uh, zes jaar. Zes jaar? Zes jaar. Het was de bedoeling dat ik er twee weken zou blijven. Want uh, ik had wat problemen in een, in een deelhuis waar ik zat. Hoe en, noem je dat uh, nou? Een wat voor huis? Een deelhuis. Ja, dat is een, dat is een soort uh, kruising tussen een kinderhuis en een pleeggezin. Het is een, het is een heel groot pleeggezin of een heel klein kinderhuis, hoe je het zien wil. Ja, ja. Dus, uh, zeg maar een gezin met vijf of zes extra kinderen erbij. Oké. Okay. Dus dat is best wel groot en het is ook best wel moeilijk. Dus ook, uh, van oh, dat... de zeven kinderen die daar gezeten hebben, zijn er ook zeven weggelopen, dat was niet voor niks. <laughs> ja, ja. Dus uh, dat was een beetje een raar verhaal, maar daar belde ik niet voor, ik wou even, even die ouwe in zijn kont steken. Kijk, hij had hem nooit aangenomen, dat, uh, dat, uh, dat windje, want uh, hij heeft namelijk uh, in de oorlog uh, heeft hij, uh, zelfs zoveel in het verzet gezeten en uh, heeft hij daar bijna het leven gelaten. En, het feit dat, uh, dat zeg maar, uh, Willemina naar Engeland gevlucht is, dat heeft hij koninklijke familie nooit vergeven. Mm. Dat Heeft hij ze nooit vergeven. En uh, dat, uh, dat, dat ja, dat, dat zal, ja, ik, bedoel, ik heb het niet meegemaakt met hem. Dus ik bedoel, wat, hij, uh, hij werd drie keer per week werd hij wakker vanwege de oorlog. Dus ja, weet je, dus ik, ik kan me dat niet helemaal inbeelden hoe dat precies gegaan is. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij dat hij dan dat doet, zeg maar. Dat hij die lintje nooit aangenomen zou hebben. Ik heb het wel eens even gehad bij Leveno met een ja. ik vond dat hij een lintje verdiende. En, maar, maar, maar wat maakte hem nou uh, zo uh, bijzonder? Wat maakte hem nog bijzonderder dan zijn vrouw? Uh, ja, ik had een connectie met hem, maar hij, hij stelde mij de vragen die ik mezelf niet stelde. En, uh, en uh, dat is precies wat ik nodig had. Wat voor vragen dan bijvoorbeeld? Ja, God, dat weet ik niet meer zo precies. Ik bedoel, ik was 15 toen ik daar kwam, maar ik ben nu al 43. Maar uh, ja, God ja. Welke vragen die me stelde, ik weet het niet meer. De vragen die ik mezelf in ieder geval niet stelde, omdat ik wist ook de antwoorden niet wist. Oh. Dus dat heb ik het voor mezelf onthouden, zeg maar. Ik maar had ik wou... die vragen misschien wel eens gesteld aan mezelf, ja. maar ik was gestopt met ze te stellen aan mezelf. Omdat ik de antwoorden toch niet kon bedenken, zeg maar. Ja, ja. En, maar als hij ze stelde, wist je wel een antwoord? Of, of hielp nou, hij dat te vinden? Hij verbood me nooit wat. En hij, hij stuurde me ook nooit. Hij, hij stelde alleen de situatie voor. Dus hij, uh, hij zei nog van, ja kijk, als je dat doet... Dan kan je daar en daar en daar in de problemen komen. En als je daar in de problemen komt, dan moet je dit, dat en dat doen om er weer uit te komen. En dat is niet fijn. En dan zeg je joh pa, ik loop niet eens even sloten tegelijk. En dan zit je drie uur later in precies de situatie die hij voorspeld had. Maar nou heeft hij je dus ook al de manier gegeven om er weer uit te komen. En dan ging ik naar huis met heel veel respect in mijn hart voor die man. Hè. Ja. Want hij had gelijk en hij had me niet verboden. En hij had me de oplossing meegegeven. Ja, ja, dat vond ik fantastisch. En je zei ook, ook echt, je, je zei pa dus tegen hem. Ja, ja, ja, er zijn twee mensen in mijn leven tegen wie ik dat uh, heb durven zeggen. Ik heb natuurlijk een vader, dat is biologisch gegeven. Ja. Die ken ik verder helemaal niet, dat is verder niet boeiend. Maar uh, nee, er zijn twee mensen in mijn leven die, uh, die van mij het uh, predicaat pa en ma hebben meegekregen. Het is wel het is verwarrend soms, maar... <lacht> ja. Als je erover praat. Want tegen, tegen Neil zei je ook maar? Ja, ja, ja, uiteraard. En hoe ja. snel is dat dan? Hoe snel gaat dat? Ja, dat, dat, dat heeft wel heeft even geduurd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zeg maar... Eigenlijk logeerde ik bij iemand anders en sliep ik bij hun, omdat die mensen eigenlijk geen extra kamer hadden voor mij. En zo kwam ik bij hun, dus, elke avond kwam ik dus bij hun aan om daar te slapen. Ja. En toen op een gegeven moment was het natuurlijk wel een beetje absurd als ik het thuis zo naar mijn zin had: dat ik dan bij de ene ging eten en bij de andere ging slapen. Dus ja. toen ben ik daarin getrokken. En uiteindelijk heb ik dus een verzoek ingediend om hun mijn voogd te maken en voogdes. Ja. En dat is uh, ingewilligd. En uh, hun zijn mijn laatste voogd en des geweest. En waarom nemen mensen 42 pleegkinderen? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het me zo vaak afgevraagd. Maar het waren gewoon. Het waren gewoon kijk, ze, ze waren samen. Ze hebben elkaar ook leren kennen. Toen ze samen. In, zeg maar vlak na de oorlog. in een kinderhuis werkten. En uh, daar hadden ze de leiding. Uh, een hele tijd met z'n tweeën. Maar dat, dat, uh, omdat ze nogal vrij dachten. Zeg maar. ze waren nogal vrije mensen. Dat trok dat bestuur niet uit. Toen zijn ze ontslagen. En toen zijn ze dus pleegkinderen gaan opvangen. En hoe oud waren zij toen jij kwam? Eh, uh, wat heb ik even rekenen, hoor. Even kijken, hoor. Ze waren in 1982. Ja, ik denk dat hij was net met pensioen. Dus hij zal 4,65 geweest zijn. Hm. Toen ik daar aankwam. Ja, dat klopt wel aardig. Want naast Zo. die 42 pleegkinderen had hij ook nog een baan? Nou, nee, toen ik daar kwam, niet meer. Nee, nee dat was niet net met pensioen, maar daarvoor wel. Ja. ja. Jeetje, en hij zat in de politiek en uh, hij zat in de milieubeweging... en hij deed ook nog werk voor bepaalde advocaten... waar hij dingen uitzocht en hij had voor de VN gewerkt. Nou, een heel interessant leven gehad, die man. En heel triest ook hoe het goed geëindigd is, hoor. Want uh, hij had zijn memoires aan het schrijven... en toen is het ingebroken, hebben ze zijn computer gehad. Ja, het was net zijn vrouw overleden. En uh, nou, toen had, was hij zijn veiligheid kwijt, natuurlijk. En toen voelde hij zich helemaal niet meer plezierig thuis. Nee. En toen brak hij in de marker naar zijn heup, dat was 2003... Praktische heup. Ja, en toen was het al een beetje over, toen, uh, ja, toen raakte hij alles het een na het ander kwijt. Hè. Dus... Dat is heel treurig. Uh... Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, het einde is nooit mooi, hè. Ik bedoel, hij is in zijn slaap gegaan. Hij, hij heeft vier maanden in een verpleeghuis gezeten. Uh, depressief, want hij was manisch depressief, dat was ook sinds de oorlog. En heeft hij gewoon drie maanden lang, heeft hij daar een beetje in zijn eigen vuil zitten zuddelen, want hij wou zich niet schoonmaken, hij wou zich niet scheren en hij wou niks. En toen op een woensdag vroeg hij aan me van, hoe vind je dat ik het doe? Ik zeg, nou, uh, gezien de omstandigheden houden, uh, doe je het hartstikke goed, weet je wel. Mm -hmm. Zeg, maar je zal nog wat meer moeten eten en meer moeten drinken, want hij moet weer geopereerd worden. En daar was hij gewoon te zwak voor. Yeah. En die zomer van 2003 was het natuurlijk heel heet. En uh, daar is hij gewoon gesmolten als een soort ijsje voor mijn neus, een hele grote beer van een vent. En uh, uiteindelijk was het, uh, was het net alsof ik een, uh, een geraamte voor me zag zitten. Mm. Ik was hem voor mijn gevoel ook al veel langer kwijt, uh, zeg maar, als dat hij, als toen hij doodging, zeg maar. Maar toen die, die, die woensdag dat hij dat gevraagd heeft ah, aan me, de vrijdag daarnaast, die is ochtends om vijf uur opgestaan, heeft hij zich helemaal gewassen, geschoren, alles, netjes strak pak aangetrokken, zaren gekampt, stropdas omgedaan. En is een bakje koffie gaan drinken met een van de zusters. Ze zegt aan het einde van de bak koffie, zegt hij, ik ga nog even liggen. En ze hebben hem met zijn handen op zijn borst, hebben ze hem gevonden, gewoon uh, zoals hij afleggen in een kist, zeg maar. Hm. En echt, hij heeft het gewoon besloten, volgens mij. Volgens mij heeft hij het gewoon zelf besloten. Dat het, dat, ja, het is heel raar, want dat heb ik wel vaker gezien. Dat mensen, dat mensen dan. En dat dan de ene dood gaat en de andere week daarna. Weet je wel, het is. Ja, dat is toch heel raar. En, en mijn pa die heeft het nog best lang volgehouden, vind ik. Zag je hem vaak? Nou ja. Ook toen, toen je het toen huis uit was? Toen, toen, hij, toen ik het huis uit was. Nou, ik heb de eerste keer drie jaar met hem een ruzie gehad. Oh, echt? Ja, ja. Dat drie was, jaar? Ja, dat, ja, ja, ja, ja. Toen vond je hem even niet zo geweldig? Nou ja, hij probeerde, haalt, haalt een soort vorm van emotionele chantage geprobeerd om me in huis te houden, zeg maar, toen ik met het huis uitging. En, uh, en dat pikte ik niet en, uh, en ik wilde excuses en die gaf hij niet. En Dat heeft drie jaar geduurd en toen heeft hij toegegeven dat het eigenlijk toch wel emotionele chantage was geweest wat hij geprobeerd had daar. En dat ik, uh, dat ik gelijk had, en nou ja oké, okay, dat heeft het respect natuurlijk alleen maar verdiept wederzijds. Ik bedoel, ik stond voor iets goeds en dat heeft hij uiteindelijk ook gezien. En hij heeft er toegegeven dat hij fout zat. Dus dat wederzijds respect, dat was heel groot voor van, ja, ik weet niet. Ik, en dan, ik mis dan, hem heel erg, ik mis hem heel erg. Ja, ja kijk, mijn moeder die was redelijk simpel, hecht toe Mijn moeder die hoor ik elke dag in mijn hoofd. Mijn moeder was heel common sense. Die moest elk dubbeltje 45 keer omdraaien, natuurlijk, weet je wel. Mm -hmm. Dus die, die, die, die, die was heel common sense. die Ja, reken je jezelf niet rijk en dat soort dingen, weet je wel, dat was mijn moeder en mijn vader mijn vader ja die, die had de neiging om elk, elk verhaal bij uh, in den beginnen te beginnen nee. weet je wel en dan ergens een keer in, in, in, in, in dit jaar te eindigen bij wijze van spreken weet je je moest er wat tijd voor uittrekken ja ja ja maar, maar dan aan het einde van het verhaal was het ook wel helemaal duidelijk hè? en ja dat, ja dat had hij gewoon de gaven voor waardoor ik, ik kan me nog herinneren toen ik daar kwam wonen zat regelmatig elke zaterdag zaten er uh, 20, 25 jongeren van mijn leeftijd die gewoon voor hun lol daar kwamen zitten bij mijn pa ja. Oh, Mijn vader was natuurlijk leraar en, en zijn leerlingen die kwamen in het weekend ook bij hem hangen. Ja. Maar even nog, want ik vroeg, zag je hem vaak, dus jullie hebben drie jaar rustig gehad? Ja, had, nadat ja nou, had... daarna, daarna heb ik, ik ze wel redelijk vaak gezien. Toen uh, kwam ik, ja toch, toch al twee, drie keer per maand kwam ik langs, was natuurlijk niet echt dichtbij, dus dat was lastig. Maar uh, toen op een gegeven moment, uh, toen hij dus in het verpleeghuis ging, toen heb ik hem naar, naar Rotterdam gehaald om, uh, om gewoon vlakbij me te wonen. Want ja, als je dan toch niet meer thuis kan wonen, kom dan dicht bij mij wonen, weet je wel. Wat goed, ja. Je kon hem niet in huis nemen. We wonen op een etage, weet je wel, met één slaapkamer. En hij kon niet naar beneden, drie, twee trappen naar beneden. Dat kon niet, anders had ik hem gewoon in huis genomen gelijk. Maar ja, dat was niet mogelijk. Klinkt wel eens een hele bijzondere band, ja. Ja, ja, ja, zeker. zeker. Echt, het was wel heel pijnlijk om hem te zien gaan, weet je. Om hem te zien wegsuffen in het verpleeghuis en... Ja, er was niks aan te doen. Ik kon er ook niks aan doen. Weet je nee, wel, uh, dat uh, dat uh, was heel moeilijk. Maar uh, ja, ik heb daar wel moeite mee gehad. Heb je nou nog? En, wel... ja, en ook met de manier waarop ze me vertelden dat hij overleden was. Zoals om vijf uur of zo, of half zes, zes uur, weet ik het. Toen ik je werd je Ik werd wakker gebeld. En dan nou, spreek ik met meneer. De... Ik zeg ja, uw vader is dood. Nee. Ik was echt tien seconden wakker, weet je wel. En echt zo bot. Dat ik daar later nog een klacht over heb ingediend. Ik had echt zoiets van nou, dat, dat kun echt niet maken, weet je wel. Ik kan me best voorstellen dat de dood een alledaagse gebeurtenis in een verpleeghuis ja. is. Weet je wel. Maar ik heb maar één vader, weet je, tenminste, ik heb er Twee, meer, maar, maar normaal gesproken <laughs> heb je er maar één, weet je wel. En ik heb maar met één iemand zo'n band, weet je, dus dat vertel je me maar, maar één keer, dan kan je wel wat meer tijd voor nemen of zo. Dus dat uh, heb ik uiteindelijk nog wel even gemeld. Ja, kan je me je bij voorstellen. Heb je nou nog contact met pleegbroers of zussen? Nee, nee, nee. Die hebben zich ernstig laten kennen. Dat, uh, pff, dat is een helemaal een verhaal. Daar wil ik eigenlijk niet gaan met jou over praten. Dan... Dat, is iets, dat is meer iets voor familie familiediner. We houden het leuk. <laughs> maar, nee, geen contact dus. Nee, nee, nee, nee. nee. Die mensen die hebben zichzelf heel erg laten kennen. Ik bedoel, ja. hun leven had er heel anders uitgezien als die mensen er niet voor hun geweest zijn. En aan het einde van die mensen hun leven hebben ze die mensen gewoon overraden. En ik kan dat niet anders stellen. Ze hebben ze gewoon overraden. Hm. Echt. Op een vreselijke manier gewoon. En, en dat is heel teleurstellend. En ik heb toen het gebeurde heb ik mijn mond gehouden. Omdat er mensen te begraven waren, zullen we zeggen. En dat je dan geen scene wil schoppen. Maar ik heb wel toen besloten dat, uh, dat als het voorbij is, is het ook gelijk voorbij voor mij. Ja, maar gelukkig Want zijn uh, de herinneringen aan jouw vader en moeder niet voorbij. Nee. En die nee, gaan ook niet. nooit nee. nee, die gaan nooit meer weg. Die, uh, die blijven in mijn hart voor altijd ik, ik zou hier ook niet gezeten hebben zonder hen. Ja. Nee, ik mooi. was aan de drugs of aan de drank of een crimineel of wat dan ook geweest. Ik was toen heel erg uh, probleemgevallen, in mijn werk en, en door hun ben ik op het goede pad gekomen, weet je. Dus ik heb heel veel aan hun te danken. Ja. Tot, uh, nee, je hebt er mooi te over gepraat. En, en ik zou tegen Ben zeggen dat ze dat even moeten oplossen. Want uh, van mij mag je best nog een keer bellen. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen. En uh, de, de volgende gast heet toevallig Ben. Ik weet niet of hij er wat mee te maken heeft. Ik denk het niet eigenlijk. Maar Marco, bedankt. Goeiedag. Ja, dankjewel. Doel. Fijne uitzending. Dag Zo. Ben. Goedemorgen. Hallo. Mag ik even uh, zeggen, uh, de meneer die net heeft gebeld? Ja, Marco. Zo, mag ik die meneer even een knuffel geven? Ik weet niet hoe je dat doet, maar... Ja, bij deze. Nou. Zo. Uh, u vroeg mij, uh, wie moet ik zo'n ding geven? Postum, hè? De koningin. Die leeft nog. Althans, uh, deze wel. Wat zegt u? <laughs> dat, de, dat de koningin nog leeft. Uh, ja, nee, maar die wil ik zo'n lintje geven. Oké. Okay. En waarom? Dan moet ze zichzelf een lintje geven. dus. Nee, die geef ik Oké, uh, ja, oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja, ja. En waarom? Nou. Nou. Um, ze, ze wordt uh, gewieberd. De, de, iedereen die zit daar uh, mee uh, rommelpotje te doen. En ze doet zo goed haar best. Ik hoop dat ze luistert. Ja, ik geloof dat ze wel eens luistert naar Casaloenen trouwens. Maar tenminste, dat was een hele tijd geleden. Ik denk het nog, nog steeds zo is. Nee, je zegt zo. Echt, ja. Meen u dat? Ja, meen ik. Ja, ze, ik heb het eh, niet van gewoon, haarzelf. Hè? Gewoon s'avonds, ja, ze heeft toch geen kerel meer. Nee, ja, oké, okay, daar zit de radio aan. Ja. En, en klaar, dan luistert de koningin naar jou. Nou ja, dat is toch wel weer helemaal mooi. Ik let ook altijd speciaal op mijn woorden daarom. Ach, mag ik jou iets zeggen? Nou, vooruit. Dit, dit wordt een dit worden nachtjonk. En uh, uh, ze komen er zo aan, hè? Uh. Wie komen er zo aan? Je maakt me nu een beetje bang. Uh, uh, nee, je wordt zo gebeld en jij kan zo mooi praten, nee. Ja, en door wie word ik dan gebeld? Een vrouw, een man, uh, allemaal. En uh, uh, die vraag van jou, die is zo mooi, hè? Wie moet wij lintje geven? Ja. Oh, doe maar de koningin. Oké, okay, dat gaan we doen. Ik vind niet een hele gewaagde uitspraak dat, dat ik nog gebeld ga worden. Maar... Doe, maar, doe maar de koningin. Ja. Oké, okay. mag, hey, mag ik naar jou luisteren op de radio? Uh, na, ja, vooruit. Doe maar. Okay. Laat hem maar gewoon aan. Dankjewel voor het bellen. Hij komt eraan. Oké, okay, doeg. Oké, okay, doe, jong. Dag. Um, ik heb echt een probleem met mijn computer, want... Ik heb volgens mij dat linkje heb ik net aangeklikt en volgens mij uh, is hij nu ongeveer ontploft. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik kan nergens meer in. Um, doen we nog één beller en dan de muziekje ja, hè? Nog één beller, Arthur aan de telefoon. Nou, hallo. Hallo. Uh, met Arthur. aan de telefoon. Uh, ik, ja, ik ben nogal zenuwachtig, want uh, ik heb nog nooit... Uh, op een radioprogramma gegeven. Oh. Uh, <laughs> ja, hij, ik dat hoop dat jullie dat. Uh, uh, uh, uh, ja, mijn, uh, de persoon die ik eigenlijk uh, graag een lintje toe zou uh, willen uh, geven, ja. een postuum, dat is uh, namelijk Abraham Kuiper. Abraham Kuiper? Ja. Oh, die zal uh, want, ja, dat is al een tijdje is postuum. Ja, ik weet niet of hij überhaupt een lintje wel, wel heeft gehad of niet. Ik, ik, zou het, ik zou het ook niet weten. Ik weet niet of er al lintjes waren in die tijd. Ja, precies. Nee, want uh, ik, ik ben namelijk uh, ongeveer vijf jaar in Nederland en ik studeer nu geschiedenis. Ja. En er uh, wordt nogal uh, vaak gesproken over de Nederlandse identiteit. Ja, wat spreek je goed? Uh, Nederlands ja. voor vijf jaar trouwens. Oh. Nou, dankjewel. Ongeveer. En uh, ik denk persoonlijk zelf dat er, uh, ja, als er iemand is die uh, beschouwd kan worden als de grondlegger van de Nederlandse identiteit, dat is een... Mm, ja, het zijn namelijk twee personen. Ja. Eén is Abraham Kuiper en de andere is Lodewijk Napoleon. Ook al wordt, andere ook, ook al wordt Napoleon nogal vergeten. Oh, en Calvin. Uh, ik denk altijd zijn. Ja, ja. Uh, even over uh, Kuiper gesproken. Er gesproken, uh, wordt heel vaak gezegd uh, over de Nederlandse identiteit. Dan denk ik persoonlijk dat de Nederlandse identiteit toch iets is wat uh, zich kenmerkt door... Uh, Eenheid door, uh, door verschil uh, door, ja, verscheidenheden. Ja, eenheid, in verscheidenheid. In verscheidenheid, oké. Okay. En uh, ja daar is hij toch de grondlegger van. Dus uh, wat mij betreft uh, mag hij het wel hebben. het is een van de mannenbroeders, hè. Waar, waar, uit welk land kom jij eigenlijk? Ik kom zelf persoonlijk uit, uh, of uit Armenië. Uit Armenië? Armenië. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar, maar, maar wat studeer je? Oh ja, sorry. En, uh, uh, en Abraham Kuyper, nou ja, die heeft veel met onze identiteit te maken, vind jij? Ja, We, vind heb je veel, veel, over, veel over hem geleerd, gelezen, gehoord? Nou ja, niet zozeer uh, heel veel. Er is niet veel ruimte of, uh, er is niet veel besteed op zijn persoon, maar wel over wat hij uh, wel gedaan heeft. En uh, dat hij toch wel uh, de positie van de minderheden heeft uh, geprobeerd om te versterken door uh, hen ruimte te geven. Mm -hmm. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid uh, tot uh, het Nederland wat het nu is. Ja, maar vind je dat Nederland uh, zoals het nu is een prettig land? Uh, ja, waarom niet? <laughs> Ik vind het jammer dat er uh, dat, het, dat het tegenwoordig weinig uh, aandacht wordt besteed aan het verleden of aan de geschiedenis, uh, aan het proces. Uh, dat eigenlijk uh, geleid heeft voor, tot wat het, uh, het Nederlandse uh, samenlevingen... ...heeft gemaakt. Maar uh, uiteindelijk... ...ja, vind ik toch wel... Uh, ...een prettig land. Waarom niet? Ja. Nou ja, waarom niet? Inderdaad. Um, heb je nog iets? Wil je nog iets toevoegen aan wat je gezegd hebt... ...over Abraham Kuiper? Of, of was dit het wel? Nou, nee niet. Ik hoop dat, uh, tegen, dat de politici... ...tegenwoordig toch wel wat meer... Uh, we ...geschiedenis... Uh, ...van het land mogen bestuderen. En, uh, om... Uh, ...tot een bepaalde uitspraak... ...te komen. Dat vind ik... Dat is belangrijk. Ja, Oké, okay. natuurlijk. dankjewel. Een uh, ja. waterproces wordt toch gemaakt door, door het verleden dat we met z'n allen hebben doorgemaakt. Ja. ja, nee, begrijp het. Dankjewel voor het bellen. Nou, jij ook, hoe, is met, hoe is het met de zenuwen nu? Uh, het gaat wel. Ja. Is het beter, hè? <laughs> Ja, volgende keer dan ben je er helemaal doorheen. Dan, dan, dan, dan, dan is het ja, niet meer zo leuk. Denk ik. Tot dan, hè? Okay. Dankjewel ja, voor het werk. Ik Oké, okay, doei. Okay, ja, muziek. En die muziek die komt van Brooke Fraser. En het nummer heet Something in the Water. Do, do, do, do, do, do, do, do, Dat is een Australische singer-songwriter. Dit is haar eerste single. En in haar eigen land heeft deze single wekenlang op nummer 1 gestaan. Het een enorme hit en ook in, uh, in Nederland. Het album van Brooke Fraser heet Flags. En dat nummer, dat zei ik net al, Something in the Water. We hebben het over um, uh, het geven van een lintje postuum... Uh, uh, dus nou ja, ik lees gewoon even de vraag voor, is het is makkelijker. Deze zin uh, die eindigt nergens. Wie zou u postuum een lintje willen geven? En waarom? 0800 1121 Mijn computer is opnieuw opgestart. Dus met een beetje geluk doet hij het om twee minuten voor 12. En uh, we hebben ook nog hashtag... Casa Luna. Dus blijft u mailen, want we kunnen de mailtjes wel lezen... maar Twitter kan ik even niet bij, geloof ik. Uh, en de telefoon is dus sowieso geen probleem. Hè? Daar heb je geen virus op. Marleen heb ik nu aan de telefoon. Goeiedacht. Hi, hallo, hallo. Hallo. Ik houd heel kort. Ik wil nee, alle nee, nee, nee, nee, hoeft niet. Ja, wel. Oh. <laughs> uh, ik wil alle medewerkers van Radio 1 een linkje geven. Oh, ik... uh, ook de, de medewerkers die nog leven? Ja, ja, en ook de doden. Nee, maar ik vind jullie zo geweldig. Ik vind het zo heerlijk. Ik hou zelfs nachts de radio aan. En dan, ja, dan bemoeien jullie met mijn dromen, maar dat geeft niet. Nee, hey, oh, oh, hoe kopte. gaat dat? Dat wil ik wel eens weten. Hoe doen we dat? Eh... Uh, nou, dan hebben ze het over de bezuiniging in uh, zorg. Ja. En dan droom ik dat ik, uh, want ik ben verpleegster geweest, dat ik over de zalen dartel. Ja, ja ik heb ook een ballet gedaan, dus <laughs> dan ik heb uh, een dan dan dan ballet door de, door de zalen. En, uh, en toen kwam ik een vrouw tegen, lag op bed en verderop uh, was er een arts. En toen zei ik tegen die mevrouw, ach. Die artsen hebben ze uit het gesticht, hoor. Die, dat is goedkoper. Nou ja, ik denk dat ze dus over de bezuiniging in de zorg hadden. Maar hebben ze daar midden in de nacht ook over op Radio in Nee, toch? Nou ja, tegen de ochtend zo. Ja, dan wel weer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En ook over Kazachstan. En dan wil ik wat zeggen, maar dan kom ik er niet door. Nee, is logisch, want de radio radelt me door. Nee, het is echt zo genieten. Het is mijn vaste radiosender. Uh, ook uh, overdag? Uh, ja, uh, heerlijk. Ontbijt op bed, uh, radio aan. Heerlijk, sigaretje, koffie. Genieten. Koffie op bed? Of een uh, sigaretje op bed? Ja, ook. Rook op je slaapkamer? Ja, natuurlijk. Na ik wel hoor. Dat laatste rukkie wat ik nog heb, joh. Dat is toch, dat is toch helemaal uit, rook op je slaapkamer? Ja, maar ik heb wel... Eens... Johan Toesburg noemde me wel eens Pippi Langkous. <laughs> Want die rookte toch niet. Nee. Maar hij noemde me Pippi Langkous, omdat ik een beetje tegen ben. Ah, vandaar. Ja. Maar, maar nu, nu we het er toch over hebben, Radio 1, en we zitten op Radio 1... ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen wat je nou zo goed vindt aan Radio 1. Nou, zoveel, zoveel. Zoals vannacht ook straks, hè. Uh, Nora Romanesco. ik weet niet of ze ja. vannacht is. Ja. Nora is net binnengekomen. Nora, even opletten. Oh, gaat over jou. genieten, genieten. Gen oh, ja, ja, ja, ja, oh... Heerlijk weer. Maar wat vind ja. je dan zo leuk aan Noor? Hè? Dat is een hele programma. En vooral natuurlijk, ja, euh, euh, <hation> die, die oude programma's. Vroeg luister ik ook graag naar de radio. Ook met uh, mijn vader en moeder. en de, Ja goed, een gegeven moment, uh, ik was nog heel jong. Maar ze schoot in de lach om Prins Bernard Want uh, ik weet nog wat hij zei. En mag ik thans de warme hoop uitdrukken? En iedereen schoot in de lach. <laughs> Dit kan je nog herinneren. Ja, nee. Heerlijk. En ook de waterstanden zelfs nog. En Noem maar op. Ik, ja, goede herinneringen. En uh, het hangt aan de muur en het tikt. Ik weet niet of je dat uh, nog... Nou, ik ben nog vrij jong, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, het blijft genieten. En ook die hoorspelen en, en noem maar op. Ja. Ja. Zullen we dat lintje dan aan Nora geven... en dan via haar en alle andere medewerkers? Ja, doen, doen, doen, ja. doen. Ik geef haar straks een lintje. En ik blijf je door met genieten. Ver ik verzin wel wat. Oké, dank je voor het bellen. Dank je, Goedenacht. Dag, dag, dag, Doe. dag. Gerard. Ja, ik ben er. Je, je ruist een beetje. Of Ik weet niet, hoe heet dat ik, geluid? Ik ruist een beetje. Je knort, wat is het? Een beetje een, een bromtoon zit er doorheen. Maar het maakt niet uit. Wie wil jij postuum een lintje geven? Mijn moeder. Je moeder? Ja, overleden moeder. Wanneer is hij? Uh, het gaat over de oorlog. Oh, maar wanneer is je moeder overleden? Is dat al lang geleden? Ja, al een jaar een, tien jaar geleden ongeveer. Okay. Maar het gaat over 1940, 1945. Ja. In Hilversum, in het gemeentehuis, zijn monumenten. En daar staat een monument van verzetstrijders en daar staat een strijland op. En die Strijland, die is in 1945, werd in Hilversum. Dat was de voorzitter of de, de grote man van de ondergrond in Hilversum. Mm -hmm. En die werd uh, belaagd door politie en Duitsers. En die is gevlucht. En die vluchtte naar de Eendrachtstraat in Hilversum, naar het adres waar ik woonde. En die is heel bijzonder bij ons thuis gekomen. Yeah. En die is die nacht opgevangen door mijn moeder. Ik denk dat ik hem nacht, uh, ook nog geslapen heb bij hem. En die is dus uh, ontsnapt aan die, uh, die, die bezetting van die duizers. En die, is, uh, die heeft de nacht bij ons geslapen. En de volgende morgen uit de vertrokken als vrouw, verkleed door mijn moeder. Hm. En is dus ontsnapt aan, aan, aan, aan de vervolg van die duizers. Op de bevrijding heeft hij een ongelooflijk ongeluk gehad, op het politiebureau Hilversum. Op de, op, de, op de bevrijdingsdag? Wat zeg je? Op de dag van de bevrijding? Ja, nou, als je, als, ik weet niet of je een, een, een computer hebt. Ja, ik heb je, wel een computer, maar ik heb er helemaal niks aan vannacht. Oh, als je de naam Strijland in zou stikken, staat het hele verhaal in. Ja. De man is gesneuveld na de bevrijding in het Hillelse politiebureau door een foutje met zijn pistool, waarschijnlijk. Huh? En uh, gered door mijn moeder. In die nacht dat hij achtervolgd werd, ja. door de opname in die nacht. En uh, als de duizers, want we hebben ze gezien hoor, ze zat hem achteraan, gevonden hadden. Ja, had het bij ons waarschijnlijk niet zo goed afgelopen. Nee, in het geheel. Het verhaal is natuurlijk, uh, zij heeft heel grote risico's genomen. En uh, dat is goed afgelopen, behalve het eindresultaat in Hilversum toen, na de bevrijding al. Alleen, dat is nooit voor de dag gekomen, maar ja, ik zou daar nog een lintje willen geven. Ja. Aan want want dit, dit, dit is mij duidelijk, en dat is ook heel dapper, wat zij gedaan heeft. En ik, ik vind het ook wel een mooie stunt om een vrouw van hem te maken, misschien ook nog wel mooi opgemaakt. Maar hoe was jouw moeder verder? Hoe was ze als moeder bijvoorbeeld? Mijn moeder? Ja? Mijn moeder was een sterke, hele sterke vrouw. Ik uh, lacht er net over naar te denken. Van, ja, hier ging uh, bomen bekrappen in Hilversum. weg en in de omgeving, weet ik veel. En zij was natuurlijk op pad om ons eten te geven. Mijn vader zat er dwang bij. Mijn boer ook in Duitsland. Ja. En, uh, ja, het was, het, was, het was een geweldig sterke vrouw. Ook een lieve vrouw? Ja, ja, ja, ja, ja. Hm. En dat hele verhaal lag ik nou net na te denken. En nu krijg ik het verhaal. Ik ben, ik ben niet, helemaal geen beller, maar ik denk nou... Als, als Treiland had blijven leven... Door het, ja, het was een foutje, denk ik. Maar dan had ze geëerd geworden door de ongewolken stemmen. Wij, ik, ik kan als kind kan ik me nog eens herinneren hoe de Duitsers met, met schijnwerp. Het is nog een verhaal. De man kwam nog in de verkeerde tuin terecht. Ja, ja. Bij de buren. Ja, maar uiteindelijk is hij gered door, en, door er was je... een hedershond. En die, herdershond, die die maakte een kabaal. Waardoor zij de tuin in ging. En bij de buren die man uit, uh, uit die tuin pikte. En bij ons dan binnen Ja. Ik, uh, het is mij duidelijk, ik dank je wel voor het bellen, Gerard. Oké. Okay. Goeienacht, hè? Nou. Doeg. Ah, Harry. Dag, heer. Dag, heer. Ja. Ik wou uh, een heel dik geven aan mijn familie. Aan uh, uh, uh, iemand in het bijzonder of aan de hele familie? Nou, mijn twee zussen uh, en hun kinderen en kleinkinderen. Waarom? In 2000 kregen wij te horen dat mijn man Alzheimer had. Hallo. Ja, ik hoor het. Ja. En hoe zij dit hebben opgepakt. En met uh, hoeveel liefde, warmte en genegenheid... ...zij uh, op 8 december 2011 is mijn man overleden. En in al die jaren met hun liefde, warmte en genegenheid... ...zij ons het nog heel mooi hebben gemaakt. Nou, oh, dat is wel heel, heel fijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat is... Uh, ik, ik, ik, ik vond... We vonden onszelf bofkomt, hm. Met zulke dat familieleden? Ja. ja. En waar, waar, waar, waar hebben ze je vooral bijgeholpen? geholpen? Ja. Um, ik werkte toen nog. En, uh, als het, mijn man was dus op dagopvang. En in de tijd dat hij niet op dagopvang was en ik, uh, ik, ik moest gaan werken, ze hebben nooit nee. gezegd. Ze waren nog altijd. Hm. Ze waren nog altijd. En ook ja, met allerlei dingen. Met de was, met de verzorging. Uh, ja, en, en ook ja, de liefde die ze naar mijn man en vrouw naar mijn man toebracht. Op een gegeven moment kon hij niet meer praten. Maar uh, we hadden toen oogentaal. Hè? Oogentaal? Hij, ja. Hij met, met zijn ogen uh, kon je merken of je het mooi vond. Of je het fijn vond. En ook als hij het er niet mee eens was. Hm. Ja, dan kon je zien aan zijn ogen. Ja. Als hij het er niet mee eens was, dan vond hij zijn voorhoofd. En hij had donkere ogen. dan werden die ogen nog zwarter, Nog zwarter. Hm. En als hij het fijn vond, dan glimlachte hij. En dan lachte hij. En dan knip je hem in de hand. Heel sterk in de hand. Als zou je zeggen van, dank je wel. Dank je wel. Maar de familie moet een lintje krijgen. Ja. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Goedenacht. Bedankt dat ik mijn verhaal mag vertellen. Graag gedaan ook. Praat, praat de nacht zelf. Dat helpt hè. Daar. Ja. Uh, er is nog. Een, een mailtje binnengekomen van Marco... die hebben we net gehoord, hè, over zijn pleegvader en pleegmoeder. En die kreeg toen daarna een knuffel van Ben... en hij heeft nog een mailtje gestuurd waarin hij Ben... want Ben luistert nog, dat heeft die, daar heeft hij toestemming voor gevraagd... en dat mocht van mij, dus die luistert nog steeds... waarin hij Ben een knuffel teruggeeft. Dus het uh, is maar goed dat Ben nog luistert, want dan krijgt hij die nog even terug. Uh, hey, de computer, die... Nee, doet het nog steeds niet. Bert Kalde aan de telefoon, goeienacht. Ja, goeiedag. Wie zou jij een, een lintje willen geven, postuum? Aan mijn vader. Waarom je vader? Nou, mijn vader, die, uh, ik, ik woonde in de tijd in de Ja. In Goudriaan. En mijn vader die verspreidde een uh, illegaal blad, dat heette de telex. Dat was ook uh, in de oorlog? Zegt u? Dit was ook in de oorlog? Dat was in de oorlog. En uh, mijn vader heeft zich altijd gedistanceerd van de tijd dat hij in het verzet zat. En we weten eigenlijk niet waarom. Het vermoeden is dat er is toen in de tijd iemand gefuseerd, een verrader, waar hij ook mee te maken had. En dat hij daar vroeging van heeft gehad. En verder hadden wij een... Uh, mijn vader was hoofdonderwijzer daar. Ja. En wij in het huis waar wij woonden was een vrijstaand huis met school daarachter. In de schoollaag Duitsers Ja. En in het huis uh, waren officieren ingequartierd. En toch hadden wij in de oorlog een Joods meisje in huis. Dan ja, moet je ook wel lef hebben. Ja, dus mijn vader had lef. Maar op de een of andere manier heeft hij zich er achteraf van gedistanceerd. Hij heeft in de tijd ook eind jaren 70... Heeft hij een uh, verzetskruis aangeboden gekregen en dat heeft hij geweigerd? En wij weten eigenlijk niet waarom. Maar kun je nog één keer zeggen, want dit begreep ik net niet zo goed. Waarom je, wat, wat je vermoeden is wat dat betreft? Wat zei je? Nou, waarom, waarom je denkt dat hij dat geweigerd heeft. En waarom nou, je denkt... ik denk je met die fusiade van, van die verrader? Dat hij spijt had dat hij die man. Dat hij daar on... vroegingen van heeft gehad, dat denk ik. Heeft, maar... hij, heeft hij niet verteld? Nee, we hebben er nooit over kunnen praten. En daar heb ik wel spijt van. Dat ik eigenlijk niet hem doorgevraagd heb daarover. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ja, hij is al lang overleden. Dus daar kan je ook niet meer vragen. Nee. Maar ik vind dat deze man, gezien wat hij gedaan heeft in de oorlog... een lintje verdiend zou hebben. En hoe was je vader na de oorlog? Wat zegt u? Hoe was jouw vader na de oorlog? U ja, vader. hij was, uh, bleef gewoon onderwijzer. En uh, ja... Gewoon. Leuke man. Een goede vader. Ja. Hard, hard werken voor zijn gezin. Altijd. En was hij er ook? Deed hij spelletjes? Met spelletjes? Nou, deed, deed hij ook spelletjes? Deed hij, deed hij iets met de kinderen of was het Nee, van? nee, weinig. Weinig, moet ik zeggen. Nee, hij heeft uh, altijd hard gewerkt voor het gezin, maar als hij zegt van spelletjes, leuke dingen doen, nee, dat was er niet bij. Hm. En hoe oud is hij geworden? Uh, 72. 72 jaar? Ja. En al lang geleden overleden, begreep ik, hè? Ja, in 83 al. Ja. Maar goed, ik heb er spijt van dat ik er eigenlijk nooit met hem over doorgepraat heb. En waarom heb je dat niet gedaan dan? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ik weet het niet. Ja, goede vraag. Ja. Dat had ik achteraf moeten doen, maar dat heb ik nooit gedaan. Ja. Nou, um, ja. Maar ik, ik heb respect voor die man... wat hij allemaal gedaan heeft in de oorlog... en na, na de oorlog voor maar, zijn gezin en zo. Ja, maar in de hij, oorlog, hè? Want wat hij gedaan heeft in de oorlog... daar heeft hij er dus zelf eigenlijk nooit meer over gesproken. Hij heeft er nooit over gesproken. En hoe, hoe weet u dat dan, wat hij gedaan heeft? Uh, nou, van, van die telex... daar heb ik twee jaar geleden... was een tentoonstelling in uh, Nieuwpoort... dat is ook in de Ja. over de oorlog... En daar heb ik een document in handen gekregen... waarin stond wat hij gedaan heeft in de oorlog. Met die telex en die verspreidingen zo. Dus, dat is dus toen bekend... werd ik pas echt achtergekomen. Ja. En toen heb ik ook nog gesproken met mensen in Goudriaan... en die vermoeden inderdaad dat uh, hij betrokken is geweest... op de een of andere manier bij die fu fusiade ja. van die uh, verrader. En ik denk dat, dat dat hem zoveel vroeging heeft gegeven, achteraf... dat hij zegt van ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, oké. Okay. Ik begrijp het. Dank u wel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Go goeienacht. Dag. Ja, we hebben, nog, we hebben nog twee minuten. Nora, ik moet je even een lintje geven. Kom, kom even. Alleen die microfoons die zijn een beetje laag. Nee? Kijk, nou, nou, ik ben zo, zo lenig, en zo, dat op mijn vijftigste, kan je nagaan. Zo, zo handig dat jij er bent, hè? Dan, dan kunnen we de tijd altijd even vol ja. kletsen. Maar uh, er was net een mevrouw en die vond, die vond dat jij een li lintje vrienden. Nou, eigenlijk volgens mij meer programmamakers en generaal. En dan vooral, denk ik, de nachtelijke makers. Want die hebben toch altijd een soort extra aanwezigheid bij de luisteraar. Het is veel meer intimiteit dan overdag, denk ik. Waardoor je als presentator, denk ik, wel een bijzondere rol speelt in iemands leven... Als ze s'nachts luisteren. Dat geldt niet alleen voor jou. Nee, het ga gaat je de... zeker niet alleen voor ja. mij. Het gaat ook heel erg voor jou. Want ze begon maar... volgens mij met een lintje voor jou. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik ben helemaal niet genoemd in dit, ver... dit verhaal. Um, ik, ik, uh, ik, ik ga even vertellen wat wij maandag gaan doen in Katerloon. En dan kijken we even hoeveel tijd we nog over hebben om nog even gezellig te kletsen. Maar maandag. Dan praat Lex Bolmeijer met Adriaan Schout. Uh, hij is hoofd EU-studies van het Klingendaal-instituut. Op de dag dat Nederland haar plannen bij Eurocommissaris Olli Raan moet inleveren... Dat, die zijn trouwens al ingeleverd... komt Schout praten over het belang van de Europese Unie... en de rol die Nederland daarin speelt. Nou, dat wordt ook zeer de moeite waard, dat weet ik nu al zeker. Ik wens iedereen een prettig weekend. Uh, Nora, wordt het een leuke nacht eigenlijk? Het wordt een ontzettend mooie nacht. Maar mag ik nog even op de valreep ook een uh, lintje uitreiken aan iemand die nog leeft? Nou, vooruit. Julia Samuel van Drive Against Malaria. Dam. Oh. Kijk even op internet. Drive Against Malaria. Julia Samuel. Je spreekt het een ook zo mooi uit. van mij. Goed. Nou, dat was het laatste lintje van deze nacht, denk ik. Uh, Zometeen dus Nora Romanesco met Nachtvluchten. Dat begint met vluchten in het verleden. Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Tot later. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.